Zes uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedenavond. Terecht wapens getrokken bij Relle Feyenoord, zegt politie. Fraudeverlies, UBS Bank, groter dan gedacht. En inwoners Berlijn kiezen nieuw stadsbestuur. Het weer stevige buien, met kans op hagel en onweer, maar ook felle opklaringen. Morgen wolkenvelden en opklaringen en ook kans op een enkele bui. En het wordt dan een graad of 17. Een protest dat behoorlijk uit de hand liep. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap bestormde een groep supporters van Feyenoord gisteravond het Maasgebouw bij de Kuip. Agenten trokken hun wapen om te voorkomen dat de groep naar binnen ging. Verslaggever Edwin van den Berg is zwak met de korpschef Pauw over de confrontatie. Nou ja, wat wij aan informatie hebben binnengekregen is dat er een, een demonstratie zou, uh, zou plaatsvinden. Uh, die we het afgelopen seizoen wel meer gehad hebben. En uh, onze belangrijkste zorg was dat we die demonstratie goed en ordentelijk zouden laten verlopen. Dat is ook gebeurd. En wat er dan, uh, wat er dan ontstaat, is dat een, uh, een relatief kleine groep. Want die demonstratie bestaat uit 1000 tot 1500 man, 60 die in één keer zich uh, plotseling afscheiden van de demonstratie. En een hit en run actie in de richting van het Maasgebouw uh, uh, gaan doen. Waarom moesten uw collega's eigenlijk toen de ruiten werden ingegooid een, een, een wapen trekken? Maar omdat er op dat ogenblik met een, met een ijzeren staaf geprobeerd werd binnen te komen. En waar men ook men probeerde mee, laten we zeggen, de collega's te raken. En waarom is er toen gekozen om. Uh, uh, dat was de enige mogelijkheid om de boel onder controle te houden? Ja, nou op dat moment wel. Want we hadden uh, met name wel voorzien in een, in een snelle reactie van ME en Breden. Die is daar heel kort ook achteraan gekomen. Want het, het, uh, de ME en de Bredenen. Die hebben daarna de charges uitgevoerd en toen was het ook weer snel over. Uh, maar we hadden informatie dat er meer een confrontatie met de politie gezocht zou worden op andere punten. En niet zozeer op, in de richting van het Maasgebouw. En dat wij daar in het Maasgebouw waren, dat was meer een zekerheid die we hebben ingebouwd. Van, goh, stel je voor dat dit nou ook nog tot de mogelijkheden behoort. Dan moeten we gewoon zorgen dat daar in het eerste blok wordt gezet. Wat is uw oordeel als u dat ziet uh, gisteravond, die beelden met die getrokken pistolen van uw collega's? Ja. Nou Laten we toch maar weer vaststellen dat ik hier sta te verklaren uh, wat de politie aan het doen is. Terwijl we hier met z'n allen weer hebben kunnen vaststellen dat er een groep idioten, een ander woord heb ik er niet voor, die gewoon willens en wetens aan alles en iedereen lak hebben, ook aan de club en ook aan hun andere fans, en die gewoon moedwillig de confrontatie met wie dan ook zoeken. En dat de politie daar dan tegenop moet treden, op welke wijze dan ook, dat hoort gewoon bij het geweldspectrum wat we hebben. Heeft u het onderschat eigenlijk? Nee, want uh, als we alles op een rij zetten dan uh, en we kijken de opdracht die wij hebben gekregen, namelijk laten demonstratie ordentelijk verlopen, dat is gebeurd. En wat er dan gebeurd is, is dat er een, een plotseling hit en run actie, wat ik net al noemde. En die hebben we, daar hebben we voor kunnen zorgen dat ze niet binnen zijn gekomen. En daarna hebben we die oproerkraaiers die hebben we verspreid en een aantal van aangehouden. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft met afschuw gereageerd op de rellen. en Ook de supportersvereniging van Feyenoord spreekt van een dieptepunt in de supportersprotesten. De Zwitserse bank UBS zegt dat er 2,3 miljard dollar aan fraude is gepleegd. 300 miljoen dollar meer dan eerst werd gedacht. Topman Grubel van de Zwitserse bank stapt niet op. Hij zegt dat hij wel verantwoordelijk is, maar niet schuldig. Volgens Grubel kun je je moeilijk wapenen tegen een fraude misdrijf. Donderdag werd de 31-jarige beurshandelaar Kweku Adoboli in Londen opgepakt op verdenking van fraude bij het handelen met geld van de Zwitserse bank, de man zou niet bevoegd zijn geweest voor de transacties die hij in gang zette. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. Bijna 2,5 miljoen inwoners van Berlijn... hebben vandaag hun stem uitgebracht voor een nieuw stadsbestuur. In de Duitse hoofdstad, een aparte deelstaat... worden een regering en een parlement gekozen. Maar het weer zoveel kiezers ervan hebben weerhouden... hun stem uit te brengen. Correspondent Wouter Meijer, de eerste uitslagen, die komen nu binnen. Eh, zijn er eigenlijk echt zo weinig Berlijners naar de stembus gekomen... Nee, dat valt heel erg mee. Er zijn 59% van de mensen zijn gaan stemmen. Dat is zelfs 1% meer dan vijf jaar geleden bij de vorige verkiezingen. Er was inderdaad angst dat vanwege het slechte weer mensen niet zouden gaan. Of omdat ze al wel weten wie er burgemeester wordt. De, kans, of de, de strijd leek een half jaar geleden nog te gaan... tussen de zittende burgemeester Klaus Woverheid van de SPD... en een nieuwe uitdagster van de Groenen die misschien burgemeester zou kunnen worden. Maar uiteindelijk was het wel duidelijk al wekenlang in de peilingen... dat de SPD gewoon weer de grootste partij zou blijven. Uh, Woverheid de grootste. Dus de burgemeester kan blijven. Dus veel mensen het misschien niet zo spannend zouden vinden. Maar blijkbaar ja, het is het ook geen echt weer om echt verder stad uit te gaan of te gaan wandelen. Dus dan ga je maar eventjes stemmen in de regen. Toch even gezellig stemmen. De eerste uitslagen die druppelen dus nu binnen. Wat zeggen die? Nou, de exit poll van de Duitse publieke omroep, onze collega's, uh, die zegt dat de SPD inderdaad de grootste partij blijft. Dus Klaus Roberheid kan burgemeester blijven. Zo'n anderhalf procent hebben ze verloren. Maar ze blijven de grootste. De CDU krijgt er een 2 procent bij. Um, uh, de groenen klimmen wel flink. Dat was natuurlijk de landelijke trend al bij al die deelstaatverkiezingen. Dit is de zevende deelstaat in één jaar die gaat stemmen. Uh, de groenen krijgen er 4% bij, maar lang niet genoeg om de SPD ook maar enigszins in te kunnen halen. De partij die linker verliest, verliest een beetje. En de FDP die hadden 7% zaten duidelijk in het deelstaatparlement. En die verdwijnen. Die krijgen nog maar 2%. Dus er zijn geen liberalen meer in het parlement. En de grote verrassing: de Piraten 8,5%. Ja, het ging om Berlijn, maar landelijke politiek. Die speelde ook een rol, vooral dan Griekenland in kwestie. Eh, FDP dus veel verloren, want die hebben zich juist expliciet eh, uitgesproken... Hè, tegen die steun aan Griekenland de afgelopen dagen. Ja, precies. Ze stonden al de hele tijd op verlies... en moesten inderdaad ook zich al zenu zenuwachtig maken... of ze nog wel over de 5 heen zouden komen. En in de laatste week zag je eigenlijk pas... dat ze zich helemaal op die euro hebben gestort. En ook hier in Berlijn posters zijn opgehangen... als u geen geld meer aan Griekenland wil geven... dan moet u FDP stemmen. Dat was een gewaagd experiment. Eigenlijk is de FDP daarmee de enige uh, serieuze grote partij in Duitsland... die dat soort dingen zegt intussen. Uh, het heeft ze blijkbaar niet geholpen. Ze staan gewoon op 2 Dus blijkbaar is dat experiment mislukt... om tegen Europa campagne te gaan voeren. En dan de Piratenpartij, die stond in de peiling op zo'n 6%. Ja, de, ze hebben 8,5% gekregen in de eerste exit polls. Uh, dat, dat kan nog een beetje veranderen, maar ze zijn in ieder geval duidelijk in, duidelijk over de, de kiesstreep van 5% heen. Dat is natuurlijk nieuws, dat is de eerste deelstaat waar ze in zijn. Uh, ze hebben hier waarschijnlijk toch veel stemmen gekregen van mensen die eigenlijk op de groenen hadden gestemd. Wat ik net zei, de groenen leken het heel goed te gaan doen een paar maanden geleden. Maar veel mensen zijn er toch erg teleurgesteld in de campagne van de groenen, in de lijsttreksteren vanuit de KUNAST. En vinden die groenen ook eigenlijk een beetje te burgerlijk geworden. Dus als je dan weer op een protestpartij wil stemmen, is iets altijd zult iets nieuws, dan zijn nu de piraten te stemmen. Wouter, dankjewel. Wouter Meijer vanuit Berlijn. In Jemen zijn zeker 15 betogers doodgeschoten. toen veiligheidstoepen het vuur openden tijdens een demonstratie. Ook werd er traangas ingezet tegen de betogers. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad Sana'a is vandaag voor het eerst sinds maanden weer massaal gedemonstreerd. om het vertrek te eisen van president Saleh. Volgens het ministerie van Defensie gooiden de betogers brandbommen. President Saleh is nog altijd in Saudi-Arabië... waar hij herstelt van een aanslag van juni. Saleh staat nationaal en internationaal onder druk om af te treden. Maar de president lijkt niets te voelen voor een vertrek. In Urk is een automobilist van 17 aangehouden... die met hoge snelheid over een provinciale weg slingerde. Hij reed 160 km per uur, waar 80 het maximum is. de te jonge bestuurder reageerde niet op een stopteken van de politie. Tijdens de achtervolging landde hij met zijn auto in een sloot... en raakte lichtgewond. De politie in Urk heeft drugs en een vuurwapen in de auto gevonden. De politie in Hongkong heeft een partij cocaïne onderschept... ter waarde van ruim 50 miljoen euro. Het is de grootste drugsvangst in Hongkong tot nu toe. De ruim 500 kilo drugs zat onder meer verstopt in een pakhuis... waar plastic werd gerecycled. Acht mensen van Zuid-Amerikaanse afkomst zijn opgepakt. De cocaïne was bedoeld voor de Chinese markt... waar de groeiende welvaart ook leidt tot meer vraag naar drugs. In New York hebben een paar honderd demonstranten de nacht doorgebracht bij Wall Street. Ze protesteerden bij het financiële centrum van de stad tegen de invloed van het bedrijfsleven op de Amerikaanse politiek. Op Twitter was opgeroepen tot een groots protest onder de naam Occupy Wall Street. Naar verwachting zouden 20.000 mensen aan het protest deelnemen. Daarop zette de politie de belangrijkste gebieden bij de beurs af en werd een grote demonstratie voorkomen. Betogers zeggen dat ze zijn geïnspireerd door de opstanden in de Arabische wereld. Ze willen het protest bij Wall Street nog dagen volhouden. Sport. De topper in de eredivisie tussen PSV en Ajax eindigde in een 2-2 gelijkspel. Na afloop had bijna niemand het over de uitslag, maar wel over de zware blessure van PSV-doelman Titon. De pol kwam in botsing met ploeggenoot Timothy de Rijk en was minutenlang buiten bewustzijn. Na een kwartier te zijn behandeld werd Titon per brancard van het veld gevoerd. PSV-trainer Fred Rutte was erg geschrokken van het voorval. Ik zag het ook uh, vanaf de kant. Aan een, ik zag mijn spelers reageren. Ik wist al vanaf de eerste seconde dat het... het zag er niet best uit. Gelukkig, gelukkig is, heeft het geen, uh, geen schade met, met, met gebroken iets. Of, uh, maar het, is, het blijkt een te zijn. En dat zal een tijdje gaan duren. En uh, daar zijn we allemaal heer, hartstikke blij om. Puntenverlies dus voor Ajax en PSV. Twee ploegen die profiteren daarvan: AZ en Twente. Twente won op bijgeveld met 5-2 van Ado Den Haag. En AZ versloeg RKC met 2-1. Twente gaat nu aan de leiding in de Eredivisie. AZ heeft een gelijk aantal punten, maar minder doelpunten voor. Twente trainer Co Adriaanse was niet tevreden over het optreden van zijn ploeg vandaag, maar hij is wel blij met de koppositie. Ja, na zes wedstrijden bovenaan staan. En uh, samen met AZ. Op zich is het natuurlijk goed. En, uh, het had natuurlijk nog drie meer kunnen zijn als de geroda in de tweede helft wat beter hadden gespeeld. Maar goed, we zijn, moeten dikke velen zijn zo. En op dit moment is er nog één wedstrijd aan de gang in de eredivisie. FC Utrecht tegen Heracles, Frank Bielaert. 81ste minuut, het is 2-2. Een uh, mogelijkheid voor Utrecht, schot van Moelenga van een medetje of uh, 18. Maar het schot wordt geblokken achterin uh, bij Heracles. Voor de pauze ging er heel veel mis in deze wedstrijd. En leverde dat een enorme berg kansen op. Nu gaat er nog veel meer mis en is er in de wedstrijd eigenlijk geen touw meer vast te knopen. Geen idee uh, hoe dit gaat uh, aflopen. Maar er worden nog maar bijzonder weinig kansen uh, gecreëerd. Het is uh, zo gauw mogelijk van de ene naar de andere kant. Hoe, maakt eigenlijk niet uit. En het lukt veel te weinig. Schot nog gezien van uh, Snyder. Dat is de meest recente mogelijkheid. Maar uh, die raakte de bal volkomen verkeerd. En Bramar heeft alle mogelijke moeite om de wedstrijd uh, in de hand te houden. Omdat er overal kleine overtredingjes worden gemaakt. Maar je moet dat niet door de war halen met alle fouten die daar uh, ook nog bij komen. Dus hij fluit niet zo gek veel. Maar je moet uh, toch in staat zijn om op de goede momenten in te grijpen. Ja, kansen, dat wordt Allengs minder. Ik heb gezegd dat hier nog een winnaar gaat komen. Dat iemand nog een doelpunt gaat maken. Maar naarmate de tijd voordert ga ik daar steeds meer zelf ook aan twijfelen. We hebben nog een goede acht minuten te gaan bij utrecht Herakles. Tussenstand 2-2. Tennis, dan de finale van de Davis Cup. Die gaat tussen Argentinië en Spanje. Argentinië kwam in de duel tegen Servië op een beslissende 3-1 voorsprong. doordat Novak Djokovic moest opgeven tegen Juan Martín del Potro. En Rafael Nadal die bezorgde Spanje de zege op Frankrijk. door een makkelijke zege in zijn partij tegen Jo-Wilfried Tsonga. Verkeersinformatie: Kees wax. Files op de A27 Breda richting Utrecht. bij Geert Radenberg, 4 kilometer. Verder tussen Hank en Nieuwendijk nog 2 kilometer. Op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom 4 kilometer voor de afwet Kapelle. En op de A59 Os richting Knoopend Zonzeel voor Knopend Horpolder 5 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Terecht wapens getrokken bij Relle Feyenoord, zegt politie. Fraudeverlies, UBS Bank, groter dan gedacht. En inwoners Berlijn kiezen nieuw stadsbestuur. En dat hebben ze inmiddels gekozen. Tot zover dit uitgebreide NOS Journaal. Zometeen instituut Itzeda van de VPRO.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 Ga naar lexens.com Dit is Radio 1, VPRO. Luisteraars, gaat u rustig en ontspannen zitten? Pak pen en papier, want ik heb drie vragen voor u. Drie vragen die van belang kunnen zijn voor uw gehele verdere toekomst omdat het antwoord iets onthult over u zelf, inzicht geeft in uw diepste verlangens I want to win. I want that en aanwijzingen over uw uiterlijk plus uw innerlijk. De vraag is, wat is uw lievelingsdier? Is het een tijger, een kraai of een vos? En vervolgens, wat is uw lievelingshuisdier? Een pony, een tamarat? een Iberische grotsalamander. En tenslotte als derde vraag. Wat vindt u van de zee? Koud en nat? Of zout en onrustig? Schrijf maar op. En terwijl u daarover gaat nadenken gedurende deze uitzending... zal ik ondertussen aanvangen met iedereen hartelijk welkom te heten... bij deze nieuwe aflevering van... Studio Itserda. Het programma met een byte en een dergelijke show... krijgt natuurlijk de radiopresentator die het verdient. Hier is Marten Minkema. Ja, welkom bij Studio Itserda. Het programma vernoemd naar radiopionier... Hanso Schotanus A. Steringa Itserda. De ingenieur die bijna 92 jaar geleden... de eerste omroepuitzendingen ter wereld startte in Den Haag... In Studio Itzerda laten we verhalen horen die het verdienen om te worden verteld. Ik ben uw gastheer, Martin Winkemaar en ditmaal presideren wij u tussen mens en dier. We gaan eerst luisteren naar het verhaal over de ontsnapte circusleeuw, Aanzorg in het vooroorlogse Sittard. Hoge erpubliek, hartelijk welkom. Een, een uniek verhaal. Dit is nog een foto uit die tijd, ja. Dit zijn de leeuwen Iris en Azor met de domteur. En op de achterkant staat het plaatje dat dat domteur de bek openhoudt. Dus de verhalen dat Azor een oude leeuw was zonder tanden. Nou, dat kan ik hier ontkrachten. Of ze hebben er een gebitje in gedaan. Ja. <middels> maar dat lijkt me niet. Sinds ik in Friesland woon, nog niet zo heel lang ken ik hier de familie met de naam Frizo. Ik ben Louis Frizo uit Lemmer. En na een tijdje, een paar verjaardagen, kom je erachter dat ze vroeger, voor de Tweede Wereldoorlog, een circus in de familie hadden. Inderdaad, Circus Frizo. Het was voor de oorlog toch best wel een redelijk circus. Wel een redelijk groot circus. En uh, heeft tien jaar bestaan, dus het zal uh, net voor de oorlog is het uh, opgedoekt. Omdat ze toen, meende ik, lid moesten worden van een cultuur. Cultuur, wat is het eigenlijk? Ik heb het opgeschreven, want ik ben zo net nog bij mijn peppen geweest. Een cultuurkamer. En dat was van Duitse, du een, ja, van Duitse Orangine. En dat wou Circus zo niet, dus die hebben het Circus opgedoekt. En na de Tweede Wereld, na de bevrijding, weer verder gaan als een Circus. Theatervarieté. En het klapstuk van het circusverleden... is het verhaal over twee leeuwen. Iris en Azor. En over hen gaat dit verhaal. De meest bekende is denk ik het verhaal in 1938... dat het circus neerstreek in, in Sittard. Sittard. Nou ja, daar vierden ze Sint Rosa dagen, meen ik. Daar is, toen het circus daarop gebouwd werd, zijn er twee leeuwen ontsnapt. Iris en, en Azor. En uh, Iris die wandelde de markt op en die werd uh, eigenlijk kort na het uitbreken weer opgepakt. En uh, Azor die liep een volle kerk binnen tijdens de Sint-Rosa-dagen. -Sint en een beetje heen en weer liep voor het altaar. Waarschijnlijk nog zijn behoefte heeft gedaan en is gaan liggen. Het circus personeel hebben de leeuw weer vastgebonden en weer naar zijn kooi toegebracht. Naar nou, mijn weten staat er ook iets. Nog van bekend dat de domteur van de leeuwen... toen nog een boete heeft gehad van een, uh, nou, wat is het heid? Een tien gulden, zoiets, enkele guldens boete. Omdat die leeuw natuurlijk ontsnapt was. Maar het me meest mooie verhaal daarvan is, is dat Azor... dus tijdens de Sint Rosa dagen de kerk binnenliep. En als we Azor omdraaien, dan hebben we Rosa. Dus dat, uh, die leeuw die is uh, heilig verklaard en uh, ingemetseld... in het uh, Sint Michielskerk in dat. We hebben ze gelijk doodgemaakt dan? Nee, nee, nee. Nee dat, uh, nee, dat moest maar niet. Want dat waren wel uh, de leeuwen waar de kost mee verdiend werd natuurlijk. Dus daar, vandaar waarschijnlijk die boete. Maar uh, ze zijn weer uh, opgesloten. En uh, voor, naar mijn weten is het circus gewoon weer uh, doorgegaan met hun uh, activiteiten. Hier is de Grote markt Zit Sittard. Allemaal terrasjes. Heerlijk weer. Veel bier. En dit is de Sint-Michelskerk. Even door zeg. rechts van de ingang staat een klein beeldhouwwerkje aan de muur. Een grote leeuw. De leeuw-azel. Nou, naar binnen. Wat een rust in is. Ja. Dit is in... West-Europa, de noordelijkst gelegen barokkerk. Als u nou naar het noorden gaat, geen enkele barokkerk meer. Tot hier is echt die invloed, een beetje Italiaanse invloed, uh, gekomen. En dat is geweest in, 68, in 1668. Toen heerste er de pest in Sittard. Een grote besmettelijke ziekte. En Sint-Rosa was toen net overleden. En had toen al de faam van een zekere heiligheid. Er waren in Lima al diverse wonderen gebeurd. En toen zeiden de Dominicanen... Laten we tot Sint Rosa bidden om te kijken dat die pest, dat die uit de stad Sittard verdrongen kan worden. Men heeft toen massaal gebeden tot Sint Rosa en was inderdaad binnen enkele dagen was de ziekte, de pest, was uit Sittard verdwenen. En toen hebben ze gezegd, de Sittardenaren, dan zullen wij ieder jaar naar een kapel trekken in processie om haar ieder jaar te bedanken en ook ieder jaar opnieuw te vragen... heilige Rosa, bescherm onze stad ook het komend jaar weer... tegen alle onheilen, tegen ziektes en tegen rampen. En toen gebeurde het dus in 1938. Want u weet altijd, als er processie is, is er ook kermis... Onderdeel van het amusement was een klein circus. Dat stond hier recht tegenover de kerk in 1938. En onder de hoogmis, een processie begint altijd met een plechtige hoogmis... onder de hoogmis in deze kerk, door deze deuren waar we nu bij staan... wandelde de leeuw doodgemoederd de kerk binnen. En die wandelde heel kalm, helemaal door de middengang tussen het volk door... links en rechts rondkijkend op weg naar het hoofdaltaar. En er bracht een geweldige paniek uit onder de kerkgangers. Er zijn er die de kerk zijn uitgeremd. Er zijn er die zijn in de biegstoelen gekropen. Er zijn er op de preekstoel gekropen. Maar de leeuw zelf bleef uitermate rustig. En hij nestelde zich heel kalm en rustig op de treden van het hoofdaltaar. Ja, de priester, de misdinaas, die bleven natuurlijk als versteend staan. En die durfden zich niet te verroeren. Er waren overigens drie priesters, want hoogmis, hè, en dat is altijd met drie heren... En schijnbaar voelde die leeuw zich voorkomen op zijn gemak... want die is eigenlijk in slaap gevallen op die traptreden van dat, van dat hoofdaltaar. En, en met, zijn, met die wilderige manen en zijn geweldige kop lag hij daar, daar onder de mis op het altaar. Toen kwamen we er op een gegeven moment toch dus door die mensen die de kerk uitgerend zijn... die zijn naar dat circusje gegaan, hebben daar de oppassers gewaarschuwd... en die twee oppassers van het circus die konden de leeuw eigenlijk met behulp van een touw gewoon terugbrengen naar zijn kooi. Ja, was dat nu een wonder of was dat geen wonder? In ieder geval in de, in de wereldpers verschenen in de weken daarna... de meest sensationele berichten tot in New York toe. Reeds aan den ingang werd een negenjarige jongen... door een forse slag van een klauw neergeveld. Terwijl enkele seconden later het ondier zich geworpen had... op een grijsaard die hevig bloedend ineenzonk. Onder de gelovingen ontstond een vreselijke paniek... Nader meldt onze correspondent uit Londen dat ook een derde persoon die gevlucht was in een der biegstoelen door het losgebroken dier werd verscheurd. Ja, eh, het leuke is dat heel veel sitterdenaren natuurlijk in de loop der jaren daarna beweerden dat zij natuurlijk niet in paniek waren geraakt. Zij hadden het direct wel gezien, ze waren ook gewoon in de kerk gebleven tot sterk nog enkel, als ze natuurlijk een paar glazen bier op hadden... zeiden, die leven is bij mij tussen de benen doorgekropen. Zo, want ik stond achter in de kerk, dus toen kwamen de stoere verhalen los... maar ook, ook daar is maar heel weinig, heel weinig van waar. Wat u hier ziet hangen, uh, ik zal het even afpakken, daarnaast... is dus, daar staat boven in naam der koningin... en dat is dus een dagvaarding aan Carolus Augustinus Stevens... Geboren te Helmond op 10 april 1904, een dierentemmer, die op woensdag, den 5 oktober 1938, des voormiddags om half tien te verschijnen ter openbare rechtszitting van het kantongerecht des Sittard, omdat hij op 28 augustus 1938, des voormiddags, te de Sittard, geen voldoende zorg heeft gedragen voor het onschadelijk houden van in tweetal onder zijn hoede staande gevaarlijke dieren, leeuwen. En dat hebben we jammer genoeg niet. We weten uit andere stukken dat hij een boete heeft gekregen... van zes gulden te betalen aan de, aan de kantonrechter, te, te Siddard. Dus het had, voor hem wel een, het had voor hem wel een staartje, die dierentemmer uit, uh, uit Helmond. Deze fantastische verteller is meneer Sjaak Vennings. Hij is vicevoorzitter van het Sint rosa comité Helaas, met Iris en Azor is het slecht afgelopen. Mijn Beppe die wist me te vertellen dat de leeuwen dus voor het begin of in de Tweede Wereldoorlog afgemaakt zijn. Maar een enig digitaal speurwerk naar de dompteur, de heer Karel Stevens uit Helmond, vind ik op internet een gruizelig filmpje uit 1939 met, inderdaad, onze twee helden Iris en Azor. jaar geleden begon de heer Stevens als amateur enige jonge leeuwen op te voeden en te dresseren. In 1936 koopt Karel Stevens, een zoon van een Helmondse slager, twee leeuwen bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En hiermee start hij zijn loopbaan als domteur. Dit filmpje dateert uit 1939. En dit, dit filmpje is te zien op de site van Studio Itzerda. Ja, verscheurd in het uh, biechthokje. Ik, ik, heb, um, ik heb ook nog een verhaal met uh, wilde dieren in Sittard. Maar uh, uh, eerst uh, gaan we over tot de orde van de sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Ja, Het is uh, voetbal. Utrecht Heracles, uh, Frank Wielaert vanuit Golgenwaert met de einde Het is 2-2 uh, geworden uiteindelijk. De tweede helft uh, ja, eindigde nogal in mineur. Gewoon simpelweg omdat het voetbal uh, niet goed meer was. En uh, er eigenlijk geen enkele kans meer gecreëerd werd. Dat in tegenstelling tot de, de eerste helft waarin er heel veel kansen werden. En er drie doelpunten vielen. Heracles ging met een 2-1 voorsprong rusten. Ja. Plet maakte de 2-1. Opvallend, Plet maakt nu vijf goals. Herakles weet vandaag niet te winnen. En alle andere keren dat Plet wist te scoren, lukte dat ook niet. Herakles heeft pas één keer gewonnen. En dat was de wedstrijd waarin Plet geen doelpunt maakte. Asare zorgt er uiteindelijk voor in de tweede helft dat het hier 2-2 werd. Jammer voor Utrecht, maar ook wel weer terecht. Want Utrecht is er niet in geslaagd om die wedstrijd op eigen veld te controleren. En uiteindelijk voldoende kansen te creëren om die wedstrijd te winnen. Een puntendeling dus tussen Utrecht. En Herakles, nog een keer de uitslag, 2-2. U luistert naar Studio daar met de VPRO. En we waren in Zuid-Limburg. Uh, het was voor, was voor tv, en het is jaren 15 geleden al. En ik heb altijd gedacht, dit is een soort droom geweest van mij. Totdat ik laatst iets hoorde. Maar ik zal eerst even vertellen wat het was. We gingen naar Zuid-Limburg omdat daar een Puma zou zijn ontsnapt. Nou, die Puma is nooit gevonden. Maar uh, mensen zeiden tegen ons: van ja, er is wel een wild beest hier in, uh, in Limburg. moet je naar Sittard. Tenminste, ik meen te weten dat het Sittard was. Een tijger bij iemand thuis. Dus zijn naar Sittard gegaan en uh, we hebben aangebeld bij de mevrouw, de meneer, die die tijger in huis zouden hebben. In huis. Een rijtjeshuis met de tralies voor de voordeur. Dat was eigenlijk het enige wat het huis onderscheidde van de huizen ernaast. Deed de mevrouw open. En we mochten binnenkomen in de woonkamer. En in de hoek van de woonkamer, vrij grote woonkamer, was een soort hok geconstrueerd met dekens eroverheen. En daarin zat een tijger. Tenminste, dat werd ons verteld door die mevrouw. Als we 100 schulden zouden betalen voor, de, voor het vlees, dan zou deze tijger even tevoorschijn komen. We zaten dus in die kamer, gevuld met porselein en kristal, op allemaal kleine tafeltjes. En, uh, het was, een heel, het was een, heel, ja, een heel keurig en een beetje, ja, een beetje vol, volle kamer, vol huishouden. En we deden dat. En die mevrouw deed een hekje open. En inderdaad, na een minuut kwam er een enorme kop uit. En die fixeerde zich meteen. En ik heb begrepen dat als een dier als een tijger zich fixeert... dan moet je zorgen maken meteen. Die fixeerde zich op mij en de jongen die de camera deed. En terwijl hij zich fixeerde, zijn hoofd bleef als het ware stilstaan... bewoog dat lijf helemaal zo, ging van me uit... en bewoog zich dus al die tafeltjes door, als een kat... Zo, geen enkele stukje kristal of porselein werd omgegooid... maar als een reusachtig dier. Terwijl die mevrouw met een heel klein zweepje... en haar man trouwens naast hem, met ook een heel klein zweepje... op de bank zat. Ik vroeg, wat gebeurt er als... Uh, hoe kijkt het beest? Dat vroeg, hoe kijkt het beest als ik uh, als het wil aanvallen? Dan kijkt het precies zo, zei die mevrouw... want dat zie je niet in tijgers... En um, ik heb eigenlijk achteraf heb ik altijd gedacht van dit is een droom geweest. Het kan toch niet waar zijn dat je zo... Dit is, dit is een droom geweest. Ik heb ook verschillende mensen gevraagd. Heel veel mensen zelfs gevraagd. Ook in Limburg. Kent u deze mevrouw met die tijger? Niemand wist het meer. Tot ik laatst, tot ik laatst iemand sprak. En die zei ja ik ken die mevrouw. Eh... Uh, en uh, dat heeft, die tijger is inderdaad geweest, Ik heb niet gedroomd. Uh, maar het punt was, ja, het, het beest keek wel heel erg scheel. Dus eigenlijk, ik zag het dus niet... maar het beest zat me waarschijnlijk ook niet goed in de smiezen. Maar ik vond het zo'n eng verhaal. En ik heb het zelf echt meegemaakt. We gaan door. We gaan door met, komt er nu muziek of zal ik het volgende item? Er komt muziek eerst. Nee, oké, okay, we gaan door met de repo eerst. Juist. Um, Maarten Hertzberger die is uh, 25 jaar dierenverzorger geweest... in Safari Park, de Beekse Bergen. En hij had een hele bijzondere band met zijn dieren. Uh, Maleise beren waren het, oftewel de honingbeer. In een dierenwereld het is het zo als een uh, roofdier, een prooidier... Probeer te vangen en dan zal een prooi -zal wegrennen. Zal proberen zijn leven te redden. Op het moment dat de prooi ziet van het lukt niet meer, dan geeft ze zich over. In dit geval ben ik de prooi Kijk, ik heb daar eh, hele goede herinneringen aan. Iedere dag dat ik daar gewerkt heb ik met zeer veel plezier gewerkt. Zelfs in de rottere periode heb ik het als een veilige haven beschouwd. Zelfs nu nog beschouw ik de Beekse berg als een veilige haven. Maar op een gegeven moment is, het er, is er een tijd gekomen dat je moet gaan. Anja was de belangrijkste, Anja was wild van. Maar Kim had een hele zuivere bloedlijn... die nodig was voor de Maleise beren. Maleise beren zijn met uitsterven bedreigd en behoorlijk. Um, er is toen een man hierheen gekomen. En Chico die was al... Um, heeft al voor narafzaak gezorgd. En die, was, die stond te boek als een beervriendelijke beer. En er is een uh, voorbereiding geweest van ongeveer een half jaar. En Chico en Anja, dat ging samen. Kim die werd er op een gegeven moment bijgezet. En Chico stof op Kim af en viel Kim aan, echt, hij viel aan om te doden. Chico die, uh, smeet ook echt tegen de rotsen aan. We waren eigenlijk bang dat ze dood was. Ik ben naartoe gegaan ik heb er aangetikt. En er kwam ineens een beweging aan. Toen ben ik ook heel hard weggelopen weer. En dan toch een afstandje even kijken van, gaat het wel? Ze stond een beetje overheind, beduust. Ik heb met mijn stem Kim eigenlijk uh, naar me toe gelokt steeds. En zo kon ik het naar binnen lokken. Dus eerst toen in een hok gaan zitten, in een hoekje gaan zitten. Helemaal verstijfd, grote ogen, trillen, shaken... Um... En ze wilde niet meer eten en niet meer drinken. Dier had ze gehaald. Ja, ze had dus een uh, shock gehad. Ja, en daar had ze geen medicijnen voor, helemaal niks. Dan moest ze op eigen kracht dat doen. Iedere dag ben ik dus uiteindelijk toegegaan. Iedere dag heb ik uh, haar verzorgd. En iedere dag heb ik gewoon met haar zitten praten. zoals dus ik nu met jou zit te praten. En na uh, drie dagen begon ze uiteindelijk te eten. En te drinken. Het was wel zo dat na die tijd, het ging ze steeds beter met haar. En ze ging uiteindelijk weer naar buiten. Dat ze wel altijd reageerden op mijn stem. Als ik aankom lopen en ik griepen kan het altijd naar me toe lopen. Ik ben nu eigenlijk een uh, andere weg ingegaan. Enerzijds ook uh, doordat er uh, wat, wat, wat uh, is gebeurd met de Beekse Bergen wat met mij betrekking heeft, dus de samenwerking ging heel erg stroef. Dus om een uh, ruzie te voorkomen zijn we dus uh, met, met goed verstand uit de gegaan. Ik heb een uh, relatie gehad met een uh, de vriendin en uh, dat is op een afschuwelijk manier uitgegaan. Wat is er eigenlijk goed gegaan in die relatie? Ja, niks eigenlijk. Er is gewoon niks goed gegaan in die relatie. Vijf jaar. Vijf jaar hel. En ik uh, heb uh, toen echt in zak en as gezeten, hulp gezocht. Maar de hulp die ik kreeg, die voldeed niet naar mijn zin. En op een gegeven ogenblik was ik de kooi aan het schoonmaken van uh, de beren, van Anja en Kim. Op een gegeven ogenblik voelde ik gewoon mijn, mijn, mijn uh, emotie naar boven komen. En ik ben dan tegen de kooi aan met mijn rug. <middels> niet meer nagedacht, mijn gemoed stond vol, Mijn emotie kwam naar boven toe. Uh, ik plofte eindelijk gewoon neer. Dus hij had met zijn nagels door de tralies had hij mijn, uh, mijn rug kunnen openmaken, openhalen. Ik begon te praten, te praten. ik heb uh, lang gesproken, echt allemaal van A tot Z uitgelegd. Na heel lang te praten draaide ik me om. Toen besefte ik ineens wat ik aan doen was. En, en, daar, en daar zag ik Kim gewoon, gewoon liggen, gewoon luisteren. Dat was eigenlijk voor mij zoiets van, uh, wauw, ja, dit had ik nodig. Stomweg wat Kim deed, gewoon gaan liggen en luisteren. Want was zo'n uh, machtig mooie ervaring. Want ze had overal kunnen liggen, maar ze lag precies achter mij. Dus het was voor mij zoiets van, die heeft dus echt zitten luisteren. Die heeft misschien aan de klank van mijn stem kunnen horen dat er iets mis was. Want ik heb natuurlijk ook wat tranen laten vallen daar. En heeft zich dat later nog vaker voorgedaan? Nee. En is het daarna beter gegaan? Ja. Nou ja, ik heb eigenlijk gedacht, nou, dan ben ik weer naar, naar, naar Kim toe gegaan. Dan heb ik gezegd, nou, het gaat nou goed, het gaat het stuk beter. En eigenlijk zo ben ik de hele tijd doorgegaan en toen voelde me ook steeds beter en voelde me ook steeds goed. Ja, lastig is het wel. Het is inderdaad, het is een droombaan. Um, het is iets wat niet meer terugkomt, dat weet ik. Maar uh, het verstand en het gevoel gaan niet altijd samen. En het gevoel kun je uitschakelen. Iemand die dat zegt, dat wel kan, die, die dat kan niet. Maar ik zit dus eigenlijk tegenover iemand die houdt van roofdieren, wilde dieren. En als ik aan een wild dier denk, uh, wat zich onderscheidt met een niet-wild dier, dan is dat instinct. Uh -huh. En eigenlijk is jouw instinct het verzorgen van die wilde dieren. Maar je hebt dat instinct gekooid. Uh -huh. Heb je in een doosje gestopt? Klopt. Deksel erop en achter... Uh... Een heel hard slot erop. Ik heb de keus om om dat instinct te gaan volgen en constant tegen een muur te lopen... waar ik niet tegen op kan boksen. Of tevreden mee proberen te hebben. En tevreden zijn met het werk dat ik nu heb. Ik ben erg tevreden met het werk wat ik heb. Ik zeg geen verkeerd woord over het werk wat ik nu heb. Maar als ik inderdaad mijn, mijn instinct, mijn, mijn roeping mag gaan... geloven, mijn gevoel, dan ben ik vandaag nog weg. En dan ga ik vandaag nog terug. En dan is er een dag dat er een arbeidsconflict is dan maken jullie samen de keuze om meer dienstverband te beëindigen. Dan moet je ook die berige zeggen. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb je nooit gedaan. Dat kan het niet. Want dan is het definitief. Denk je dat iemand je bijhoudt als een van de bieren overleed? Denk ik niet. Met de rug naar de bieren zitten. Eigenlijk doet de bieren getroost worden. Ja, dat is heel mooi, maar ook heel, heel riskant. En toen voelde het blijkbaar goed... Um... Eerlijk, verstandig, Lopsen, flexibel, Wat openbaart uw stem? Hey. Het is Elisabeth Bierens de Haan. Hallo, Martin. Goedenavond. Goedenavond. Wat fijn dat u heeft meegeluisterd. Ik heb helemaal meegeluisterd. Ik heb ontzettend veel stemmen gehoord. U bent stemontleedkundige. Klopt. Ja. En, ehm... Um, uh, u heeft uh, een aantal stemmen gehoord. Maar ik zou u graag willen vragen over de laatste stem. Ja hoort. precies. Maarten dus Hertzberger. Ja. De Leeuwen-Temmer is niet komen opdagen. Maar we hebben hier Maarten Herzberger Met zijn ja. honingbeer. Ja. Ik zou je zeggen. Hij is muzikaal. is Heel gevoelig. Artistiek. Beschaafd optreden. Zeer geduldig. En ontzettend lief met dieren. En... Het zou kunnen dat hij uit een academisch milieu komt. Hij komt uit het zuiden. Hij kan veel vitaler worden. Dus ik raad hem aan elke dag zeker een uur lekker te gaan rennen. Dat hij lichamelijk vitaal wordt. En ik vind hem gelovig. Ik vind hem enigszins gespannen. Maar met een muziektherapie... Zou je dat kunnen opheffen? Dat komt ook door het emotionele liefdesleven. Waardoor die toch een enorme klap heeft gehad. En ook met het management van dat dierenpark. Dat liep helemaal niet goed. Dat was een zakelijk conflict. Ja. En wat ik belangrijk vind. Hier zuiver lichamelijk. Elke dag lekker hollen naar buiten. Dat moet hij maar tussendoor andere Ach. dingen doen. En muziceren. En dan krijgen we een flinke, stevige Maarten Hertzberger. Hoort u dat, meneer Hertzberger? Hij hey, luistert waarschijnlijk, hè? Ja, goed. Um, uh, Elisabeth Bierzaan, ik, uh, ik wil u danken. Zee, lieve Maarten, ja. ik heb het graag gedaan. Nou, <laughs> tot, tot, tot, tot, tot, de tot de volgende, volgende keer spoedig. Keer, spoedig, spoedig, ja. tot spoedig. Dank u wel. Geen dank. Dag. Graag gedaan. Dag, dag. Scheiden is lijden. Zeker voor de kinderen die er ook niet om hebben gevraagd. En, uh, gelukkig zijn er dan dieren die het leed kunnen verzachten. Dus wat is er mooier dan een scheidingshondje? Toen we uit elkaar gingen, mijn man en ik... Was het een, nou uh, ja, zoals iedere scheiding voor opgroeiende kinderen, want de oudste was al dertien toen, puber, was het natuurlijk een groot drama. En toen hebben we toch maar tot die hond besloten als troost. Die zijn we ook met z'n vieren nog gaan uitzoeken: de vader, de moeder en de kinderen. Ja, ja het was toch waar, het was ons scheidingshondje. En het zag er naar uit dat ik een leuke nieuwe relatie zou beginnen, maar ik wist dat nog niet. Ik was er nog niet zo zeker van. En zo is het eigenlijk begonnen. Toen we een wandeling het strand op en het hondje uitlaten. En um, met die man van die nieuwe relatie liep ik op het strand. Het strand tussen Scheveningen en, uh, en Kijkduin. Heerlijk weer. Ja, het was. Uh, volgens mij was het een beetje grijzig. Nou, het was een, een, een ja, nog steeds heel bijzonder hondje. Want er zijn maar, ik geloof bij mij weten, twee soorten honden die kunnen lachen. Nou, deze kon lachen. En dan ging dat lipje zo omhoog. Dat was zo verschrikkelijk leuk. Nou, hij was ook dol op de kinderen. En ja, de kinderen die hebben vanaf het eerste uur dat hij er was... met een bal natuurlijk gespeeld. En Jack Russell zijn ja, ballenhonden bij uitstek. Jackie, dat was een... Uh... Ja, het was een, een, een beetje een zielig hondje. was nogal vaak ziek. En verder, ja, het was een... Uh... Als je een bal gooide, dan pakte hij hem op. Ja, het was... was... Ja, kijk, al die Jack Russells zijn zeer aandoenlijke hondjes. Het zijn ontzettend leuke hondjes. En ik had een, uh, uh, een honkbalknuppel. Daar speelden de kinderen wel eens mee. En dat... Tegenwoordig heb je zo'n zo soort van sling. En dan kan je een bal in doen en die kan je dan heel ver weggooien. Nou, dat was bestond allemaal niet. Dus ik, ik vond het bovendien wel leuk. Zo he, met die knuppel en een tennisbal. Bal slaan. En um, ik deed dat dus met mijn uh, nieuwe vriend. En ik... ik, ik, ik he, Bolen heet zoiets dus eigenlijk. Ik gooide de bal, hij gooide de bal een paar keer. Nou, een paar keer die bal slaan. En die hond natuurlijk achter die bal aan bal terugbrengen. En toen gooide ik voor hem de bal om te slaan. En hij raakte hem maar niet, en hij raakte hem maar niet. Eh, ik, ik sloeg wel eens mis. En Mary gooide op. En toen dacht ik, nou, sloeg weer mis. Dus ik gooide zelf op. Maar die hond, die stond dus inderdaad op de plaats van de gooier... naast mij dus, stond hij te wachten hè, op die bal. Maar... Hij was het zo zat dat die bal maar nergens kwam. Dus die dacht, nou, ik pak die bal zelf wel. Die was omgelopen op het moment dat ik gooide. Die rende om me heen. En sprong van achter omhoog. Om die omhoog gegooide bal op te vangen. En die ving je op hetzelfde moment dat, uh, dat mijn uh, honkbalknuppel naar beneden zwaaide. Je, je roept iets wat, wat ja, ja, nee, ja, zoiets, denk ik. Ja, nou, dat was een, uh, ja, een heel akelige moment. Dat uh, begreep wel meteen dat dat mis was. En, en ook zo heel macaber dat zo'n klein druppeltje bloed ergens kwam er zo uit zijn bek geloof. In ieder geval, nou ja, ik was op het hysterisch af. Nou ja, dat, ik had zijn kop geraakt, dus het was bloederig. En... Ik durfde hem niet meer aan te raken. Dat was ook heel laf, vond ik achteraf van mezelf. Dus ik zei tegen hem, jij moet hem pakken, jij moet hem pakken. Ja, dat deed hij natuurlijk ook. Maar we waren al een heel eind op het strand gelopen. En, uh... Heel merkwaardig, als ik terugdenk... dan weet ik dat ik die hond in mijn handen had, of armen had... en die bloed is waar. En ik voelde dat hartje heel hard heen en weer gaan. Ontzettend hard. En ineens hield het op... Dat is mijn, mijn, mijn vlammende gedachte nog steeds. Ja, nou ja, en toen het probleem met de kinderen. Hoe vertel ik het mijn kinderen? En, nou niet dus. Althans, een leugentje. Want ik dacht, nou, die man die maakt geen schijn van kans. We hebben het omgedraaid dat ik het had gedaan. Ja, ja. Ja, hoe dat is een eigen moeder. Nog heel erg. We hebben het er wel later eens over gehad en toen zeiden ze... ja, we hadden al het vermoeden dat het zoiets was geweest... maar uh, ze hebben zich keurig uh, gehouden. En, die, uh, en de kinderen hebben mij dat ook nooit, uh, nooit aangerekend. Na twee jaar zijn we samen gaan wonen en uh, na een tijdje getrouwd zelfs. Zo heeft het zich ontwikkeld. En dat alles is weer 23 jaar geleden. Ja, het is, een, het is een hele grote sprong. Maar uh, we gaan nu meteen door met, uh, met vlooien. Want uh, Steffi van den Oort die heeft twaalf uh, jaar geleden een reportage gemaakt, een documentaire gemaakt. over, uh, uh, over het vlooiencircus. Ze sprak met Hendrik Dillen, de laatste vlooientemmer van Nederland. Hoogkeert het publicum, wij presenteren ons Circus. Jongen jongen jongen, wat een sprongen, tjongen jonge, jongen, wat een show. Tjongen jongen jongen, wat een sprong! hoger sprong nog nooit een vlo. Kijk eens in ons mooie circus, hoe die vlo vanaf mijn rug. Springt tot aan het dak, dan valt hij met een smak op een veren en schiet als een raket. In de tent omhoog en komt hij met een boog. In een dubbele salto, terug. Tjongen jongen jongen, wat een sprongen, Tjonge, Ik jonge, jongen. jonge. we aan tafel in de woonkamer jonge, van de, de laatste nog levende vlooie van Nederland. Vloei het er maar in rusten. Ja, eh, tenminste rusten, uh, gepensioneerd, eh. uitgeschreven, alles verkocht. Ik heb het ook 30 jaar gedaan, vanaf de zestiende. Het is van, uh, eigenlijk van vader op zoon gegaan. En in de oorlog stuurde mijn vader, en toen moest ik wel. Ik was de enige zoon, dus uh, vlooien wij toen in duren in de oorlog en volop te krijgen. Mensen vlooien. Hij kon daar katten vloei, zijn er zat, maar daar hebben we niks aan. Waarom niet? Kun je die niet trainen? Mm. Nou, mensen vloei die kan je beet pakken. Maar bij een kattenvlooien is hij gewoon beetpak. Dan is hij al dood. Hij is, hij is te zacht, hij is ja, niet sterk te vlak, genoeg. Ja, te te, te te klein. Dus de oorlog was eigenlijk de beste tijd voor u? Jawel, jawel, jawel. Aanbod van vlooien. Ja, tuurlijk. Dan gingen we naar uh, verschillende plaatsen. En in Noord-Holland heb je veel kleine dorpen met houten huisjes. En daar uh, is een ideale voedingsbodem voor vlooien te kweken. En dan, uh, dan gingen we naar de. De bakker, de slager, de melkboer. Die konden me wel het adres geven van uh, mensen die vlooien hadden. Want je kent dan de mensen die vlooien, heb je het dan zien zien, Vroeger. Mensen die veel vlooien hadden, kon je het vroeger dan zien. Want dan hadden ze vlooienpikken in de nekken. Nou, en dan gingen we naar zo'n uh, huishouwer toe. En die hadden meestal een stuk of tien van die kleine kinderen rondlopen. En de vrouw die deed voor de centjes, extra. Hè? Nou, en dan kregen we een deken in onze hand van een kinderbedje af. En die hielden we het licht. En dan konden we ze dood eruit halen. Vlooien. Ja. En als we eigenlijk wel het daar hadden, dan zat het wel goed. Of niet natuurlijk, want we kregen ook wel, eens, we ook wel eens van de deur geschopt. Want we hebben geen vlooien, wij hebben geen vlooien. En wij wisten dat ze ze hadden, want uh, dat konden we aan de kinderen zien. Hè? Gaat dat zien, ja? Boeren, gespuiterlijn. Gaat dat zien, ja? Het is kolossaal. Ook een vloo heeft. Dan is een dolle buik, en dan springt die zomaar in de zaal. Jongen, jonge, jongen, wat een jongen, staat Al 25 jaar op zolder. Dat is de geheime tas. Kijk eens hoe die eruit ziet. Nou, die staat al 25 jaar op zolder. Hele oude tas met, met stof bedekt, wordt opengeritst. Hé, hey, wat zit daarin? Streng verboden aan te raken staat er op het houten doosje uit de tas. Dat zijn allemaal, dat is er allemaal nog van. Kijk, dit is de gouden koets. Dit is Ben Heur. De kar van Ben Huur? En dit is de bierwagen. Dit is de brandweerwagen. Dit is de stratenwals. De kanon. Melkwagen, met een melkbus erop. En dit is de houtwagen. Er waren nog meer wagentjes, maar ja, die zijn gezolen. Want ze zijn van goud en zilver? Maar die wagentjes zijn al oud, ik denk uh, 100 jaar. Ze zijn nou vijf centimeter groot ongeveer. Ja, Toch wel ja. vrij groot voor een vloer. Ja, ja, ja. Maar hier zat er ook zes voor voor de gehouden. Ik zie inderdaad drie dwarsbalkjes. En daar stonden ze voor, hè? Hoe zat hij dan vast aan het karretje? Hij nou, had een, een, een, een lusje op onze zijn hals, een soort halsbandje. Dat werd verlengd met, uh, met een draad, met zilverdraadje, en dan. Zaten ze hier aan verbonden. En ik, ik, ik kom, ik, het is 25 jaar geleden. Hè? Ik bedoel, uh, ik ken het ook niet Ik kan het niet eens meer zien. Ik kan het niet eens meer zien. Hier zit een gaatje. het eind van het draadje zit een. Er zit een lusje. Ja. En dat ken ik niet eens. Zelf niet eens meer zien. Een piepklein lusje, ik zie het. En daar ging de vloer doorheen. En daar had met kop doorheen en ze voorpoten. Alleen maar. Uh... Vrouwelijke vlooien, mannelijke vlooien zijn te klein. Het is een beetje chirurgisch werk. Hè? En er sneuvelde wel eens wat natuurlijk met het uh, omgaan, om, omleggen van het halsbandje. Dat is zo, maar ja, vlooien zat. Hè? En als ze er maar voorgespannen zijn, dan kwamen ze niet meer vanaf. Ze waren dag en nacht vast aan zo'n ijzerdraadje? Ja. ja. dat het ijzerdraadje helemaal om was, dan kwam er niet, het halsbandje kwam er niet meer vanaf. Er is nog een microscoopje, een loop. Maar een vloo. Flow... Hij springt toch van nature en loopt toch niet? Ja, dat, wordt, dat is juist de kunst. Dat wordt ze afgeleerd, hè. Het is de bedoeling dat ze, dat ze lopen en, uh, en dansen en uh, jongleren. En, uh... Hoe deed u dat dan, dat afleren van het springen? Ja, dat is eigenlijk een familiegeheim, hè. Dat is, uh, ja. Dat is moeilijk uit te leggen. Dat is het steeds maar door herhalen. En, uh... Maar hij springt. Over zijn rugje, nou, met een naald over, over zijn rug, naar aaien. Ja. ja, in eerste principe springt hij, ja. En hoe lang duurt het dat hij getemd is? Mm, dat is niet zo lang hoor, dag 14. Hoogkeerders publicum, onder Jens lijkt een zeer speciale truc. Kijk, hij springt elegant van mijn rechter in mijn linkerhand. Als ik het andersom doe, van mijn linker naar mijn hand. Ja, dan blijft die slimmer zitten, ze. En dan gaat die alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oei, oh, haalt die peer. Ja, wie doet hem dat na? Ja, wie doet hem dat na? in de ronde, voilà. Jongen, jongen, jonge. wat de... jongen, is een. En uh, is een front met uh, wat latten en een zeil, hè. dat is het. Er kwam je onder een tafel in staan, daar konden ongeveer 25 mensen omheen. En dan, uh, dan kregen ze een voorstelling die mensen ja, rondom de tafel, die keken door de vergrootglazen? Die keken door de vergrootglazen en dan liepen ze op wit tekenpapier, hè, want dat is een beetje harig. En daar hebben jullie, jullie goed, een goede greep op. Wat deden ze nog meer behalve voor de karrenlopen. Danseresjes, jongleurs. Dus je ze al die tijd zelf gevoed. Ja. Hoe, hoe ging dat? Ja. Maren, de binnenkant van Maren, dat is de zachtste kant. En daar voerden ze op. En daar gingen er zo'n uh, koppel op, een dertig, uh, soms wel zestig. Dus je had 60 bloedzuigende vlooien op je arm. Ja, maar die, die drinken bij. alle 60 drinken ze bij elkaar nog geen vingerhoed hoor. En te, hoe voelt dat dan? Kriebelt het niet enorm? Nee, dat is net als met een muggenbult. Als je niet irriteert, als je het niet aan gaat krabbelen. dan gaat die jeuk vanzelf weg. Ik bedoel dan... En hoe vaak moesten ze eten? Drie keer per dag. Want ze werkte, dus ze moesten drie keer per dag eten. Maar ze werkte hard, zegt u. Hoeveel voorstellingen moesten ze geven per dag? Een drukke kermis, nou ja, leid 3 oktober. Dan ging het van s morgens tiener tot s'avonds tiener. Achter elkaar door. En de voorstelling duurde ongeveer tien, vijftien minuten. Hoe lang houden die, die vloei dat wel, wel vol dan? Dat is hartstikke vermoeiend. ploegen, nou, was Drie, vier ploegen. En dan uh, lieten ze alle drie, vier uur werken en ging de andere ploeg. Ploegendienst? Ploegendienst, ja. En later werd het steeds moeilijker vlooien te krijgen. De houten vloeren gingen uit de huizen. Uh, ik kreeg ook wel betonvloeren, de hygiëne werd, de hygiëne werd beter. Uh. En nou zijn ze er helemaal niet meer. En toen kwam de DDT, dat was helemaal vernest. En, uh, en nou zijn ze er helemaal niet meer. want wanneer bent u gestopt? In uh, 74 hebben we het laatst gedraaid. Nee, ik ben blij dat ik had het nu hoef, niet meer hoef te doen. Want het was, het was een slopend, slopend, slopend. Dus, uh, met die vlooi hand slopend bestaan. Ja? want helemaal er mee bezig, de hele dag. Morgen om zeven uur moest je al die nesten uit, dan moest je de be beesten het eten geven. moest ze gevoerd worden. En dan moest ze zo om één uur weer gevoerd worden. En om zes uur weer gevoerd worden. Dan waren we altijd blij. Ik, of tenminste, ik was blij als de Bredaarse kermis was. Dat was de laatste van het seizoen. Dan ging het kistje dicht en dan... Uh, nee, dat is... Uh, ik heb het eigenlijk te lang gedaan. Of te lang, uh, ik bedoel... Uh, het leverde veel geld op. Ik korte de, als ik de kans kreeg, korte ik de voorstelling zoveel mogelijk in. Hè? Hoe drukker het werd, hoe, hoe korter ik de voorstelling maakte. Ja. Ik zie hier een, uh, een vergeeld krantenartikel in uw plakboek staan. Henry Dille. Soms word ik zo nerveus dat mijn vingertoppen gaan jeuken. Ja, uiteraard. Ik bedoel, soms uh, zijn ze helemaal onwillig en dan... Uh ook zo nerveus en aangezien er toen de vlooien genoeg waren, toen, eh, Dan weer ze wel eens de nek omdraaien. Oh, oh. Heeft u dat ook gedaan? Soms wel, ja. ja, ja. Als hij helemaal onwillig was, vloog meer of minder, dat maakt er niet uit. Kijk hem gaan. die is naar de maan. Ga voor de complete documentaire over het vlooie circus... Uh, naar het onverprezen VPRO-radioarchief. VPRO uh, te vinden op vpro.nl-radioarchief. En dan staat het documentaire helemaal uh, bovenaan. Goed, dit was Studio Itzada voor uh, voor deze week. Volgende week dan uh, op deze tijd is er uh, plots. En uh, het gaat over het hiernamaals over twee weken. Het hiernamaals. Niet de zichtnaam van de flow. Dat niet, in ieder geval. Helaas, luistervrienden, de tijd vliegt. Als u snel nu het papiertje pakt waarop u de drie antwoorden hebt geschreven... op de vragen die u aan het begin van de uitzending stelde... daar staan, als het goed is, twee dieren en uw mening over de zee. aan. volgens het komende oktobernummer... van het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift... The Psychology Science Monitor, bent u... Het eerste dier zelf. Uw favoriete huisdier is uw partner. En de laatste vraag betreft uw seksleven. Dit was Studio Itzerda. Tot de volgende keer.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 Die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een verhuizer.nl? Nou no, no IZ factureren, not zeponeren. Gewoonlijk redt u zich prima over de grens. En toch, u vraagt zich af of uw medewerkers daar u echt begrijpen.